Remonserie met het Nationaal. De Britten gaan vandaag naar de stembus voor de parlementsverkiezing. De laatste peiling wees gisteren uit dat het een nek aan nek race is tussen premier Cameron en oppositieleider Miliband. Geen van beiden zal waarschijnlijk een absolute meerderheid krijgen in het parlement. Verwacht wordt dat de vorming van een regering dan ook lastiger wordt dan ooit. Over een half uur gaan de stemlokalen open en mogen 50 miljoen Britten hun stem uitbrengen. In Maastricht heeft iedereen weer stroom naar de stroomstoring die gisteravond ontstond. Door een brand in een transformatorhuisje viel de stroom uit in 16.000 huizen. Het vuur werd veroorzaakt door kortsluiting. Zo'n 6.000 huizen konden nog niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten... en krijgen stroom van noodaggregaten. Tornado's hebben vannacht veel schade aangericht in de Amerikaanse staat Oklahoma. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn gevallen... Tussen Texas en Nebraska werden ongeveer twintig wervelwinden gezien. De noodweer was op zijn hevigst ten zuiden van Oklahoma City. Het vliegveld van die stad werd korte tijd geëvacueerd vanwege de stormen. In de voorstad Tuttle waarschuwde de politie voor tijgers en andere wilde dieren... nadat een safari-park door de stormen was getroffen. Enkele dieren wisten te ontsnappen, maar konden na korte tijd weer worden gevangen. De Israëlische premier Netanyahu gaat op zoek naar meer coalitiepartners. Gisteravond maakte zijn Likud-partij bekend dat er een nieuwe regering is gevormd met vier andere partijen. De regering heeft nu de kleinst mogelijke meerderheid in de Knesset. Netanjahu zegt daar tevreden mee te zijn... maar hoopt toch nog een bredere coalitie te kunnen vormen... met meer draagvlak in het Israëlische parlement. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt. Er trekken enkele buien over het land. En later vanochtend en vanmiddag kan er vooral in het zuiden en oosten nog een bui vallen. In de rest van het land blijft het droog... met vooral in het noordwesten veel zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NRC.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het, beleeft in 2015 al 25 jaar live. met, met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Meer tijden, hey. ja. Sorry. Sorry. We worden weer een klein beetje buik. een En goedemorgen, Zandvoort, vanuit het Hotel Hoofdland, zoals gebruikelijk. Laten we eens even kijken wie er allemaal is. Uh, regisseur en de techniek Daniel Lefferts. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. En de eindredactie die is natuurlijk weer bij G. Rutte. Goedemorgen. goedemorgen. De uh, koffie doet Gert van Kuik en het water ook. Dus als je wat wil, uh, radio wil komen kijken, kom dan gezellig langs. En de presentatie is in handen van Gene Rutte. En Ben Zonneveld. En dat gaan we allemaal doen in het eerste uur? Ja, het eerste uur. Nou, onze eerste gast is nog niet gearriveerd. En dat zou Erwin Hilbers zijn over de... Nou, we ruilen Theo... hem in voor, in voor de Laura. De Die komt daarna. Laura van der Plas van D66. Die gaat vertellen over het werkbezoek... wat de raadsleden in de regio... aan de Amsterdamse waterleidingduinen hebben gedaan. En uh, dan komt daarna uh, Peter Tromp... met uh, onder andere de uitvoering van de Duitse Messen. laten we nog een, een beetje wat vertellen over de, de, de moederdagbrust. Alweer? Ja, alweer. Heeft hij vorige week ook al gedaan. Ja, <laughs> en dan daarna komt Roy van Buringen. En die gaat ook vertellen weer over uh, de kofferbakmarkt. Die starten weer. En 5 mei. Ja. En dat is het eerste uur. Uh, nou, je was al voorbij geschoten, want uh, Roy komt in het tweede uur. En daarna komt meneer nee. Hans. Van, oh, is iets hij, is, veranderd. hij is veranderd, ja. ja. Dan zien we daarna alweer wat het uh, tweede uur brengt. Ja, dat zien we zo. Um, wij hebben het muziekje gedraaid. We gaan gewoon vragen of uh, Laura al bij ons wil komen zitten. Oh, Laura. Want uh, Erwin is er nog niet en dan kunnen we het altijd even ja. omruilen. En het gaat bij de vismaltijd uh, om een foutje die op het gasthuisplein hangt. Daar staat namelijk dat de uh, ja, vismaltijd de 12 mei zou zijn. Maar die is op 12 juni. Ja. Welkom Laura, jasje nog aan. Ja, goedemorgen. Je komt goed binnen, hè, zo. Ja, nee, prima. Je ziet er wel sportief uit, moet ik zeggen. Ja, dat ja, ben ik ook wel een beetje. Je mag, je mag nog drie keer aanhalen en dan... Uh... Nou, er gebeurt hier van alles. Doet hij het niet? Oh, die... nou, moet, moet ik nou opnieuw beginnen of niet? Nee, nee. Ga door. Als, het, als het goed is kunt u mij nu wel horen, want er was iets met de uh, microfoon. Uh, Laura die uh, pelt zich uit omdat zij snel binnengekomen is. Uh, welkom. Nou, ik wil het met jou hebben over uh, het werkbezoek van diverse raadsleden aan uh, de Amsterdamse Wadlijnduin. Ja. Met wie ben jij er allemaal geweest? Nou, vorige week uh, zaterdag zijn we met uh, de fracties, deze 60 fracties van uh, gemeente Amsterdam, uh, Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemsteden, oh, de hele regio. Bloemendaal en Zandvoort en ook twee uh, provinciale statenleden van deze 60. Zijn we naar de Duinen geweest voor een, een rondleiding van, uh, van drie uur. Onder leiding van uh, twee boswachters. Dat was echt ontzettend uh, leuk en ja. interessant. En op wiens verzoek is dat ge gedaan? Uh, dat hebben wij uh, georganiseerd als uh, fractie okay. van D66 in Zandvoort. Um, um, met als doel... dat Juist, vragen daar komt ik in ik, wou, wou, raak, ik, ik zie namelijk uh, verschillende partijen die verschillend denken. Ook al zijn jullie allemaal D66. En wat is dan het doel van die, uh, van die wandeling geweest? Nou, het doel is geweest uh, allereerst uh, kennismaking uh, van de mensen van de verschillende fracties. En anderzijds wilden we ook graag uh, een rondleiding door de duinen. Omdat het natuurlijk toch een hoop speelt. En dat uh, was een goede manier om dan eventjes uh, alles te bespreken. Verschillende onderwerpen zijn aan de orde gekomen. Zoals de waterwinning. Uh, maar ook de verhouding tussen waterwinning en, en, en natuurbeheer, mm -hmm. uh, de natuurbrug. Ja, nou, verschillende onderwerpen. In de hè? Uh, dat is ook natuurlijk ook wel leuk... als je zo met elkaar dan... Ja, we, uh, zeker. Ja. Nou ja, allereerst... Ja, het is natuurlijk echt een fantastisch gebied. Wat dat betreft wonen we echt in een supermooie gemeente. Omringd helemaal door, door kust en ook ja. door de duinen. Dus uh, het is inderdaad een waanzinnige plek... om, uh, om rond te lopen met z'n allen. Heel inspirerend. En uh, ja, op een leuke informele manier... Uh, nader kennis te maken. Ik bedoel, een hoop mensen kennen elkaar wel al... van het campagnevoeren en, en je komt toch... Met elkaar samen om te spreken over verschillende onderwerpen. En uh, maar ja, nu uh, was uh, het onderwerp toch wel: de natuur. Het zijn uh, een, een jaar na de verkiezingen, hè? dat geldt voor Amsterdam, Heemsteden en noem maar op. Uh, Daar kon je al, uh, via de campagne, ken je mensen, maar heb je ja. ook al eerder gesproken met bijvoorbeeld Amsterdam? Uh, nee, Halen ligt natuurlijk lekker zelf, dichtbij. Uh, en, uh, nee, nee. Dat dus dat is wel aardig. Hè? Uh, ja, zeker. Um, over, over duintoppen kan je uh, weinig verschillen van mening hebben. Over water winnen ook niet. Want uh, Amsterdam is natuurlijk nog steeds de koopman van ons water, zou ik maar zeggen. Want ja. water gaat allemaal naar Amsterdam, helaas. Uh, maar het grote probleem. Uh, uh, de herten en zo hebben jullie uiteraard ook over gesproken. Ja, Neem zeker. Ik aan. Ja, ja, ja. Uh, ja. Heemstede heeft daar een, een, een idee over. Want die heeft het aan zijn grenzen. Haarlem heeft daar een wat minder idee over. Sandwoord heeft daar wel een idee over. En hoe, hoe denkt Amsterdam daarover? Want het is eigenlijk een beetje ver, uh, ver af. Ja. Nou ja, het was sowieso goed voor iedereen om te zien uh, wat gewoon, uh, hoe, hoe het gaat zeg maar met de mm -hmm. Amsterdamse Waterleiding Duinen. Want um, zo'n zo wandeling doet je ogen wel open vind ik. Um, en dat merkte ik ook aan de reacties van uh, mijn collega's van D66. Um, je ziet gewoon dat, uh, dat de, de grote populatie van damherten die aanwezig is, dat die gewoon wel effect heeft op, uh, op de, de natuur. natuur. Je ziet uh, allemaal bomen waarvan het schors is weggegeten. Mm -hmm. um, we kregen te horen van de boswachters dat er natuurlijk heel veel uh, planten zijn die uh, gewoon dreigen te verdwijnen. Je ziet ook heel veel plekken, die hebben ze een soort van uh, afgebakend om ervoor te zorgen uh, dat of ja, dat die, die type planten wel in stand houden. Dat ze worden, ja. ja, maar ook om ja. te laten zien wat het verschil is. Ja. Je hebt er bij de Natuurbrug zo'n groot stuk gras, uh, grasveld waarbij dus een stuk afgebakend is en uh, dat ziet er nog helemaal mooi uit. En daarnaast is het echt helemaal kaal gevroten. Nou ja, dat uh, dat ja, het ziet er gewoon wel uh, heftig uit, maar we kregen ook uh, te horen dat het natuurlijk ook. Uh, ja, gevaarlijk kan zijn voor het hele ecosysteem, inderdaad. Mm. Als de, de planten verdwijnen, dan verdwijnen er insecten, ja, uh, allemaal met te maken? Ja, precies, ja. verdwijnen er vogels. Dus je hebt de kans dat het hele ecosysteem zeg maar, als een soort van kaart Praten, uh, praten de boswachters vakt. over een gestoorde uh, natuurverhouding? Nou ja. Zij laten meer de effecten zien van uh, wat, er, wat er gebeurt... zonder daar nou meteen uh, inderdaad een oordeel aan te hangen. Maar ze wilden wel graag dat wij ook zagen wat, wat er gebeurt. Ja. Ik, ik en, vraag dat omdat uh, Gerard, die hier wel eens zit, de, de, de ja. boswachter... die doet daar nooit een harde uitspraak over. Nee. En dat doet hij ook een beetje omdat het spaas is... Ja. Maar je proeft wel in dat er, dat er iets is. Maar objectief gezien kan iedereen gewoon zeggen van kijk, dit is het effect, mm -hmm. weet je. En, mm -hmm. en uh, als je daar rondloopt, is het niet meer dan logisch dat zij uh, je daar ook op wijzen. En um, ja, voor ons is het denk ik wel uh, belangrijk om dat te zien. En om dat signaal gewoon door te geven aan, aan, aan, aan iedereen die misschien niet zo vaak hier uh, de duinen bezoekt, maar er wel een, een mening ook over heeft. Van, ga nou zelf eens kijken van wat voor een effect er. Uh. Maar wat willen ze daaraan gaan doen dan? Is daar een, een oplossing uh, voor? Nou, momenteel is het zo dat er uh, reactief beleid is. Um, het is alleen... Uh, er zijn plannen om gewoon ook meer actief te gaan beheren, want ze zeggen ook, van ja, als er, als er nu niks gebeurt, dan, hè, dan zal, er, zal er grote schade uh, dreigen voor de... Of nou, niet dreigen, dan, dan is er gewoon grote ja, schade ja. voor de natuur. Dus uh, ja. ik weet wel dat uh, er, men is ermee bezig. Er zijn nu plannen om uh, ook het, het faunabeheerplan aan te passen, en dan kan op basis daarvan kan op een gegeven moment een, uh, een, een ontheffing verleend worden uh, voor actief uh, beheer. Uh, dus dat men serieuzer wat aan gaat doen. En wat dat precies is, dat, dat weet ik ook niet. Er uh, ja, zijn natuurlijk verschillende opties. Uh, Ach, uh, afschieten, maar dat is natuurlijk... <laughs> dat waarom zeg je dat zo zacht is? Nou ja, nou ja dat, dat is dat natuurlijk is zeker een, een, een ja. reële ja, optie. Ik. Uh, uh, ja. Maar ik ga daar niet op z'n zaak lopen. Want ben ik geen specialist in oplossingen daarin. Nee, nee dus ik denk... Dat, maar Dat, er is wel echt... Er is wel een gedachte achter. Ja. Bij hun zeker. Alleen die zullen ze nog niet echt uh, open en bloot ventileren. Want er staat natuurlijk nog een heleboel te gebeuren. Misschien hebben jullie het daar ook over gehad. Over de verbinding van Noord naar Zuid. Mm -hmm. uh, je bedoelt tussen de, de, de nieuwe de camera, bruggen? Ja. Ja, nee, we zijn ook naar de natuurbrug uh, geweest. En wat wel typerend is voor deze natuurbrug is, uh, nou, het is ontzettend mooi. Alleen staat midden op die brug staat er ook een hek ja. die oh. ervoor zorgt ja. dat de damherten niet naar het andere natuurgebied kunnen. Terwijl dat nou een van de doelstellingen was volgens mij, om natuur met elkaar te verbinden. Dus het laat wel zien dat er een, een, een verstoring is in, in, in het ja. evenwicht. Ja. En dat er iets moet gebeuren. Ja, die herten kunnen nog niet oversteken omdat in het middenstuk de hekjes nog te laag zijn. En in het derde stuk moet ook nog wat gebeuren aan hekwerk. En dan, want ik hoorde ze wel over de nieuwe brug, over de zeeweg al, ook, hè? al ja. praten. Ja. Planten groeien, hè? Dat, ze dus, dat die planten nog goed moeten dus groeien voordat die herten daar eigenlijk uh, ja, overheen ja. mogen, zeg maar. Hebben jullie ook iets besproken wat niet met natuur uh, te maken heeft? Uh, nou, ik denk dat onderling wel over het een en ander gesproken is. Maar uh, we hebben met name gewoon geluisterd naar... Uh, ja. Wat de status is van de duinen en hoe het gaat. Zijn je op plekken geweest waar je normaal niet mag komen? We zijn in het infiltratiegebied geweest. Oh, okay. ja, en daar wordt ook op natuurlijke wijze het water schoongemaakt. Mm -hmm. Het water dat uit de Oude Rijn komt. En nou, dat is super mooi om te zien. En dat de natuur ook zo zijn, zijn werking doet. en nou, Dat is heel mooi. Dus het was indrukwekkend wel. Ja, zeker. Ja. Ja. Hoe lang hebben je gelopen? Ja, drie uur. Drie uur, dan, ben je, nou, dan we... heb ik ook weer een idee waar je bij de Waterwin uh, ja. bent geweest. Want het, ik ken dat stuk, daar mag je er niet in. En als je dan nog verder doorloopt, dan kom je bij het watertje waar je een kopje water kan, uh, kan pakken. Ja, nou dat, oh, dat hebben niet, we uh, nee, niet gezien. Ja, dan, dan weet je gelijk waarom we dat eigenlijk niet naar Amsterdam moeten sturen. Het is het zuiverste water. Ja, he, dat werd ook het gezegd heel... van het is het allerlekkerste water dat er is ook. Mm -hmm. ja. Nee, maar we hebben, volgens mij was er nog de planning om nog meer te zien. Alleen ja, uh, we kwamen er gewoon niet aan toe, we hebben echt... Uh... Ja, je bent natuurlijk ook met een groep van, wat was het? 23 man. Een grote groep, ja. En uh, af en toe blijft er een klein een... groepje ja, staan. Ja, ja, ja. En, en loop je wat vertraging op en er wordt er nog wat nagepraat. Dus uh, ja, wellicht dat een tweede wandeling ook nog wel een idee is om de andere onderwerpen ook nog te bespreken. Misschien is het wel aardig Lepen om eens keer met de Raad van Zand voor die kant op te gaan. Nou, ik moet je zeggen, ik heb er wel over nagedacht. Dus, uh, dat ik zou er niet over nadenken, ik zou het gewoon eens een keer doen. Ja, ja, ja nee Meneer Zandbergen roept, dat wilden ze niet. Nou, dan zou ik ze nou. erin schoppen. maar Het is hartstikke leuk om een keer die, die ja, daar ja. in te gaan. En wat je ook zei in het begin. Uh, er zijn heel heleboel zandvoorters die uh, er wel langs rijden, maar nooit naar binnen die gaan. Naar binnen gaan ja. Ja. Eigenlijk zouden er veel meer mensen daar eens uh, naar binnen moeten lopen. Het is een prachtig natuurgebied. Absoluut. Taal me eens. Absoluut. Ja. Nou, jullie hebben uh, onderling wat politieke dingen besproken. Daar gaan we het niet over hebben. Uh, ik vind het leuk dat je even kan vertellen over de, uh, de wandeling. Ja, graag gedaan. En uh, kom nog een keer terug. En dan gaan we de politieke kant van zandvoort een keer bespreken. Is goed. Dankjewel. Is zeker. Bedankt. Dankjewel, Laura. Zeg maar dat alles kan in dit programma. Nu zit Roy van Buringen tegenover ons en die gaat het hebben over het 5 Mei Festival. Goedemorgen. Vertel eens over 5 Mei. Ja, 5 Mei Festival is eigenlijk ontstaan als een stageproject. Ik heb nu een halfjaartje een stagiaire die moest een project gaan doen. En ik liep al een tijdje met het idee van: Nou, 5 Mei, er zijn wel wat leuke dingen te doen, maar het kan nog even wat spectaculairder. En toen zijn wij eens een keer even in een vergadering gegaan om te kijken van nou, wat kunnen we nou doen om op 5 mei een leuke activiteit te organiseren. En toen kwamen we al snel bij een gewone familiair festival waar, waar van alles te doen is. En ook niet uh, al te groot, maar wel heel erg gezellig. Ja. En naartoe kwam het 5 mei festival uit de mouw rollen, om het zo maar even te zeggen. Dus, uh, en wat ja. houdt het in? Uh, 5 mei festival is in de ochtend gaat er een uh, rommelmarkt plaatsvinden slash braderie. Dat is dan ook wat kraampjes van ondernemers. En, uh, en dan langzamerhand gaan we naar uh, muziek. Maar er zijn ook uh, kinderspelletjes te doen. kunnen ze voor 3,50 een kaart kopen bij het Wapen van Zandvoort. Mm -hmm. En dan kunnen ze ja, tien kinderspellen spelen op het plein. Het zijn echt, we hebben echt Oud-Hollandse spelletjes dit keer gericht. Koek grappig. Leuk, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. ja een leuk idee. Ja, dat ja, um, ook hoe laat begint de, de, de rommeltjesmarkt? Om, uh, om 12 uur starten we met het evenement, dus dan begint ook de rommelmarkt. Er is nog genoeg plek, dus als er uh, kinderen of ouders luisteren van nou, ik uh, wil uh, graag uh, staan, dat kan. Uh, vanaf 2,50. We hebben wel een verschilletje gemaakt. Als er echt kinderen zijn die gaan staan, kost het 2,50. Ja. Als er volwassenen gaan staan, kost het 5 euro. Ja. Mogen er ook uh, commerciële mensen komen? Uh, in principe zou dat wel mogen, maar wel in overleg. Maar mm -hmm. en in, in dat overleg betekent dat ze met jou contact op moeten nemen ja. en, en hoe, doen Zo ze, hoe doen ze dat? Via de website www.oner-events.nl of mijn telefoonnummer 06 19 42 70 70. Heb ja, ja, ja. je mooi telefoon? Je weet hem Je weet het, Zo, oké, maar joh, ja, <laughs> ja, ja. ja. ja, ja. Um, na de, uh, je zegt het gaat over in uh, in muziek ja vanaf Betekent dat heel langzaam dat de kraampjes opgeruimd worden of blijven die gewoon lekker staan? Het is de bedoeling dat die lekker uh, blijven staan tot een uurtje of vijf. En als mm -hmm. het gezellig is, kan het ook gewoon tot zeven of acht zijn. Het maakt niet uit, want we hebben gewoon de vergunning voor de hele dag. Okay. Dat ligt even aan wat de mensen leuk vinden en aan het weer natuurlijk. Maar okay. daar gaan we niet, uh, gaan vanuit dat het hartstikke mooi weer Prachtig. gaat worden. Uiteraard. En uh, ja, het gaat over in muziek. Vanaf twee uur, drie uur gaan we gewoon langzaam uh, wat de muziek uh, starten. Zo, zo is de hele middag uh, is er, is er gewoon... Uh, ja. Gewoon muziek. Er is ook live, maar... live muziek. Maar vanaf twee uur, drie uur begint ja. de live muziek. Ja. En uh, dat, dat houden we ook uh, op niveau van het Gasthuisplein. Mm -hmm. En op niveau van het. Um, het eh, familiaire. Het moet voor iedereen leuk zijn. Dus het wordt niet een, een koningsdag dat iedereen tegen elkaar op zit te tetteren. Dat oh, hebben we absoluut ja. in het plan verwerkt. Want dat is juist ook een van de irritaties van heel veel mensen. Het, voor heel veel mensen is het ook leuk hoor. Ik zeg niet dat het niet leuk is. Maar we maar proberen wat, daar wel echt op te letten. Ja, ja, wat voor soort muziek denk je dan? Er gaan wel volkszangers uh, optreden. Okay. Gezellige muziek. Gezellige muziek. En je kan ook een beetje aan René Vroger-achtige muziek denken. Mm -hmm. dat, dat is een beetje mix daarvan. Nee. En, uh, we en voor hebben, de kinderen is daar ook nog muziek voor? Uh, voor de kinderen, ja, ik denk dat daar tijdens uh, de, de, ma de markt tot drie, vier uur ook uh, zo, de DJ die uh, draait, uh, ook wat kindermuziek zou draaien. Dat is juist leuk. Leuk. Nee. Ja. Dus, dus je hoeft je oordopjes niet mee te nemen deze keer, begrijp ik? Nee. <laughs> en, en vanaf half zes sluiten we af met een barbecue. Op het, uh, op het, ook op het op in samenwerking met het Wapen van Zandvoort. Dus voor 12.50 is er een barbecuekaart aan de bar te koop. En de inschrijving ja, daarvan uh, kan nog steeds. Dus, uh, nou, ja. dus je kunt nu al naar het Wapen van Zandvoort gaan en zeggen van ja, ik wil uh, uh, barbecuen en ik kan je die, die kaart al kopen. Ja, inderdaad. En bij jou kan je dan uh, eventueel opgeven of je een kraampje wil hebben. Ja, inderdaad. Hey, um, je sluit af om, uh, om, om 5, 6 uur, 6 uh, uur met de barbecue, uh, uh, nee, dan is het ja, ja. over? Nee, om acht uur is het evenement officieel okay. over, ja. Hebben we ook expres gedaan, we willen, niet een, uh, ja. we willen het ook voor de buurt gewoon netjes houden, maar maar ook, het, ho het hoeft niet altijd maar tot twaalf uur te nee, zijn. Nee, waarom? Het is gewoon lekker familiair. Ja, ja. Dat is de bedoeling van het evenement. Of omdat er kinderen zijn en zo. Ja. En je bent al. S ochtends begin je al natuurlijk ja. ook. Ja. Dus, uh, uh, ik, vind vind ik vind hè? het prima. Hoor. Een evenement wat uitloopt in, uh, in een uur of acht. Kijk, ja. als je naar, uh, naar Haarlem gaat, is het ook om elk uur afgelopen. Ja, ja. Dus, uh, ja inderdaad. Ik denk ja. dat dat hele nachtwerk dat het gewoon een beetje uh, teruggedraaid wordt. Maar goed. Dat is de, de, de evaluatie van de evenementen. Uh, ik wil nog heel even kort hebben over de kofferbakmarkten. Want ja. ik lees in de krant dat je uh, de vergunningen binnen hebt. Ja. En <laughs> hoeveel dagen en, uh, en, en wanneer. We gaan het uh, zes keer uh, dit jaar doen. We, we hebben het vorig jaar vijf keer gedaan, zes keer. Dat is ook het maximum wat de gemeente toe heeft gelaten. En daar ben ik ook enorm trots op, want ja, het is, is gewoon heel erg leuk voor de toeristen. Je merkt gewoon echt dat die toeristen... Geholpen. Het wordt ook steeds drukker, hè? Het wordt ook steeds ja. drukker, inderdaad. Ook met zandvoorters, maar ook mensen die het weten buiten zandvoort. Ja. Die en... geven dat aan elkaar door natuurlijk, ja. Ja. Ja, dus hè? Zo eerst... hoort, zegt het voor. Yes. Ja. Inderdaad, dat, zo werkt het wel. En we, zijn, we zijn nu drie jaar bezig en de eerste is 10 mei. Okay. Dan hebben we 6 juni er eentje, 12 juli, 2 augustus, 13 september en 4 oktober. Zo. Ja. En allemaal op het Gasthuisplein? Allemaal hoor. op het Gasthuisplein. Mm -hmm. Het Centerparks was gewoon niet, uh, nee, niet zo'n nee, succes nee. helaas. Maar gaan de mensen niet naar Centerpark toe? Nou, het, kijken, het, het, um, het was uh, zo. Vorig jaar hebben we het één keer bij Centerparks geprobeerd. En de standhouders, die betalen natuurlijk een uh, klein bedrag. Ja. Voor, uh, voor zo'n dag te staan. Maar die zijn er gewoon voor de helft niet uit de kosten gekomen. Oh, okay. Omdat ja, de mensen ja. er toch niet en, heen uh, liepen. Of er was iets aan de hand. Ja. Dan moet je tot een besluit nemen dat ja. je het niet doet. Ja. En, uh, ja. Ook heel hier he? He? Ja. Uh, geldt dat mensen zich bij jou moeten opgeven. Als ja. men uh, wil, uh, wil staan. Bijvoorbeeld de tiende, dat is, uh, uh, dat is al heel rap. Nou, ja, dat is volgende week. Uh, ja. ja dan ja. allemaal achter elkaar door. Die is ja. al vol? Nee, die is bijna vol. Dus oh. er kunnen we kunnen nog, uh, ik denk dat we nog zes als zeven plekjes uh, vrij hebben daarvoor. En, uh, Ook ja. weer via onair-events.nl: uh, uh, uh, on ja, onair-events.nl. Okay. Ja. En telefoonnummer was? Uh, 06 19 42 70 70. En dat geldt dus, uh, je kan je nog opgeven voor de markt van volgende week. Tien, vijf. En voor alle volgende markten die, uh, ja. die kan je dan bespreken met Roy. En dan ja. kan je ook je eigen Komt opgeven. Komt helemaal goed. We hebben ook een leuke aanbieding. Alle markten aanmelden. Oh, dan ja. krijg je er eentje gratis. Oh, Kijk, ja. dat, dat is, is de handelsgeest. <laughs> uh, Roy, wij uh, zien uh, aanstaande dinsdag hoe het wordt op het uh, Gastelijke ja. Bedankt voor uh, je komst. En, en in, in ieder geval ook nog veel succes met de komende markten. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Dank je wel. Jullie ook bedankt weer. We hebben het uitgebreid gehad over 5 mei. Maar laten we het ook even over 4 mei hebben. Want er is een uitgebreide herdenking. Ja. Daar moet zeker aandacht aan besteden. Dus uh, dit is het programma voor 4 mei. Om 12 uur is er uh, met het gemeentebestuur een kranslegging bij het Joodsmonument in de Metzgerstraat. Op het verzetsplein is een informele uh, herdenking om 5 voor half 3. En de grote herdenking die start met een uh, herdenkingsdienst om 7 uur. Waarna om half acht de stille tocht is door het dorp naar het monument op de Vellendipweg. Daar wordt uh, om 8 uur twee minuten stil gehouden enzovoort enzovoort. Mocht u dit nog een willen lezen, het staat in de Zandvoortskrant. En uh, Vrede geef u door. Niet onvermeld mag uh, blijven dat bij de dienst s'avonds om 7 uur... Het Zandvoorts mannenkoor aanwezig zal zijn. Goedemorgen, luisteraars. <laughs> Goedemorgen, Goedemorgen, Peter. Peter. <laughs> uh, Hieruit mag ik wel op dat het Zandvoorts mannenkoor zich redelijk aan het promoten is. Ja, ja. ja. ja maar dat mag ook wel. Uh, dat mag uh, ook wel, want uh, uh, er uh, wordt goed gezongen. Wij moeten ons profileren. En uh, uh, dat is heel belangrijk. En daarvoor zit ik hier ook, natuurlijk. Uh, morgen doen wij tijdens de viering in de Agatenkerk om 10 uur zingen wij de Doodje Messen? Wordt die alleen gezongen door het Zandvoorts Mannencore? of die hebben wordt jullie, uh... alleen gezongen door het okay. Zandvoorts Mannenkoor. Want er er toch ook, zouden toch andere zangers nog bij komen? Er zouden omgeving? andere zangers bijkomen uit de omgeving, ja. maar die zijn er dus ook. Maar ja, okay. die horen inmiddels tot het Zandvoorts oh, Mannencore. Oh, die heb je ingelijfd. Die oh. ja. Dus de ledenwerfactie heeft ook succes ja, dat gehad. dat wou ik net vragen. We ja. hebben gezegd dat de Doodje Messen de meest moderne muziek is die je hier maar voor kunt stellen. Hmm. Mm -hmm. Op die basis zijn ze uh, binnengehaald. Ze hebben meteen voor het eerste half jaar betaald. Dat is wel belangrijk. En toen gingen we de doodse Messen instuderen en dat was toch iets anders. No. Maar, <laughs> maar ze zijn wel gebleven. Ze zijn wel gebleven, want ze vinden het hartstikke mooi. Oh, mooi. En uh, uh, wat leuk is, en uh, dat is zo zonde dat er niet zoveel uh, uh, aanbod ko bij komt... Maar wat leuk is, de mensen die komen, die voelen zich hey. allemaal thuis, uh, ver ja. thuis en vertrouwd, ja. alsof ik ja. in een warm bad zit. Ja. Je zegt uit de omgeving, waar moet ik dan aan denken? Uh, Heemstede, Helegom, Haarlem, ja. Heemstede, ja, we hebben er ook een aantal in Heemstede zitten, we hebben er een paar in Haarlem zitten. En uh, we hebben er twee in Heemstede zitten en rest zijn dus eigenlijk allemaal zandvoorters. Anno 2015 weten we met z'n allen dat het ontzettend moeilijk is om koren levendig te houden. Ja. Om de gemiddelde leeftijd naar beneden te halen. En dat ja. is niet, echt niet alleen het Zandvoortsmannenkoor. Algemeen probleem. Ik ben afgelopen zondag in de filomenie geweest bij het 150... 180 jaar, 180 jaar bestaan van Zang en Vriendschap. Mm -hmm. Die daar in de Philomonie een concert gaven met medewerking van COV. En het. Joep van het hek was er ook, volgens mij? Nou, die, die was die niet bij. Nog... bij uh, gaat uh, gaat uh, oh, die was, was niet die bij uh, uh, het uh, koor. Maar die gaven daar een concert met totaal uh, 350 koorleden. Fantastisch, oh. fantastisch. En dat was mee... dat grijs of was dat ook jong? Nee, dat was uh, grijs. Dat nee, was omdat, grijs. Je, omdat je het ook aanhaalt dat het voor. Uh, meerdere koren, waaronder het Zandvoorts moeilijker is om jongelui aan te trekken. Dan ja. denk hoe zit het dan daar? En dat heeft alles te maken met uh, ik denk dat er maar heel weinig koren zijn waar de gemiddelde leeftijd niet stijgt. Ja. En om heel eerlijk te zijn, het Zandvoorts heeft een leeftijd, gemiddelde leeftijd van 70 jaar. Dus wij zoeken echt wel dus jij jongeren. Jij zit nog aan de onderkant. Ik zit nog aan de onderkant. Bent de ik ben een van de, ik ben ja, een van de jongsten, jongeren. Ik ben een van de jongeren. Daarom ben ik ook bij die club. Dan voel ik me nog een klein beetje ja, ik jong. Ik denk dat de voorzitter de jongste is. Ook niet. Ook niet. Ook niet. Want we, uh, mij en de voorzitter schelen maar uh, een jaar. Dus dat oh, valt nog oh, wel mee. Oh, oh, oh. Maar wat heel belangrijk is, is dat er, uh, uh, dat we nog steeds 47 leden hebben. En daar zijn ja. we beren trots op. Goed hoor. Ja, we ja. We toch beren trots op. Wat niet onverlet laat, dat we af en toe mensen... Uh, uh, af van uh, jongens afscheid moeten nemen... om het zomaar uit te drukken. Omdat er, ja, we hebben... de oudste is 88 jaar, 89 jaar. Dus. En... Uh, uh... We moeten ons profileren, dus we moeten naar buiten. Ja. Oké, okay, nou, uh, morgen is een, uh, een, een hele mooie uh, dag om jullie te profileren. Ja. Want jullie ja. gaan optreden in uh, de Agatha Kerk. Ja. Uh, is dat een complete mis? Of zingen jullie? Nee, mee? dat is een complete mis tijdens de viering. Tijdens de viering worden die liederen van de Duitse messen. Dat mm -hmm. zijn er in totaal acht. Mm -hmm. Het middelstuk 'Nachtige wandeling' doen we niet, want dan wordt het AVV-room uh, gezongen. Waarom? En dat is op verzoek van de kerk. Oké. En daar zingen jullie graag mee. Dat, zi ja. dat zingen oh, ja. we ook. En de andere zeven liederen uh, van uh, de doodse Messe die Schubert, Schubert geschreven heeft. Ja, Frans Schubert is niet ouder geworden dan uh, 5, 36 ja. jaar. En het is, dat is helemaal aan de onderkant van voorstelbaar. ja. Ze werden allemaal. Nee, ze werden nee, allemaal oud. Nee. Maar het mijne dat hij in In, in de twintig jaar dat hij uh, geschreven heeft, van zijn zeventiende tot zijn zevende, heeft hij net zoveel muziek geschreven. Als Mozart in zijn hele leven. Dus er is ontzettend veel werk van hem. En die doetje mes is echt prachtig ja. om te zingen. Prachtig, ja. mis. Heel gedragen. En het zit er ook uh, heel goed in. En uh, wat ook vermeld dient te worden, is dat het voor het eerst uh, onder leiding is van onze nieuwe dirigent, oh ja. Arjan van Dijk uh -huh. uit Amsterdam. Dat is best wel een lange uh, uh, sollicitatie, selectieprocedure. Dat geweest, is best he? een lange sollicitatie, ja. want we gaan natuurlijk niet over één nacht ijs. Wim de Vries heeft. Uh, ons tien jaar lang bijgestaan. Ja. Dus uh, op het moment dat je dan besluit... om een nieuwe dirigente, dirigente mm -hmm. te nemen... kan je niet over één de ijs gaan. En er was ook uh, heel veel aanbod. Dus de selectieprocedure okay. moest... We zijn dus ook naar verschillende dorpen, steden geweest... in den landen, om te kijken hoe daar gerepeteerd werd. Ja. Ze hebben hier proefrepetities moeten houden. Dus daar ging echt wel een aantal maanden ja, overheen. We moeten moet wel matchen met elkaar ja. natuurlijk. En Arjan is nu... Uh, Drie maanden bezig en heel uh, fors bezig om uh, de doodje Messen natuurlijk goed in te studeren. Maar jullie waren uh, voordat hij kwam ook al bezig met die uh, doodje messen toch? Ja, ja de doodje Messen staat er eigenlijk al. Die is al, eigenlijk uh, al, al, al een half jaar plus. Ik zing hem uit mijn hoofd, zo lang hebben we hem al. Zo. En uh, wij hebben in een koorreis gehad naar Trier en Luxemburg een jaar of 7, 8 geleden... Ik zal nooit vergeten... dat zijn de mooie momenten in je leven... dat we daar in de kathedraal van Luxemburg... bij de de Doodse zongen. en dat was uh, een, een jaar of acht geleden op een zondagochtend. Dat was fantastisch. Echt fantastisch. Maar... Uh, het is natuurlijk wel zo dat we best wel wisselingen hebben gehad in het koor. Dus van de 47 koorleden zijn er 20 die de Duitse mensen heel goed kennen. En die andere 27 eigenlijk niet. Ja. Oh, dus ja, daarvoor was ja. het nodig. Om... Jullie, om... jullie hebben er lang genoeg voor hoeven, toch? Jouw, jouw. Ja, we zijn drie maanden. Het uh, de... ja. ging mij een beetje om de... Hij springt daarin. Ja. Terwijl jullie al, al half weg zijn. Hij springt daarin, maar hij wist van tevoren ook... dat er uh, meer dan de helft van het koor de Duitse mensen oh. niet kende, natuurlijk. Oh, dat en van alle partijen die er zijn. Bassen, Baritone, eerste tenor, tweede tenor waren er een stuk of twee, drie. Die de doodse messen heel goed kenden. En dat is voor de andere zangers is dat lekker. Nou is het, de kerk is natuurlijk katholiek stuk Dat stuk is niet echt katholiek geschreven, toch? Nee, maar... Het is wel een mis. Het is wel een mis. Het is het credo, het is het operatorium, het is het Deu. Dus wat dat betreft kan hij heel goed samen in een viering. Dan ook maar toe. Uh, um, is er maar één dienst morgen of is er? ook? Er is, nee, er is maar één dienst. Oké, okay, dus morgen. Ook, wat wat uh, normaal kerk en Agatha Kerk op zondag. Ja, is nu alleen morgen in Agatha Kerk. Morgen alleen okay. in Agatha Kerk tijdens de normale viering, zoals die altijd is om 10 uur. uur. Het koor van Agatha Kerk is er dus niet morgen. Nee. Wij verzorgen is de dienst. Vrij. Als mannenkoor die hebben een vrije dag, <laughs> een snipperdag ja. hebben. Nou, ik neem Inderdaad. aan dat uh, die mensen gewoon in de kerk gaan zitten om eens naar jullie te luisteren. Ja. Ik heb zelf nog een bloknootje gegeven, dus je ja. krijgt allemaal cijfers. Ja, dat vind ik heel goed. Mooi, ja, dat is mooi, ja. Ja. Nee, uh, goed. Uh, tot zover uh, de Doortje missen Morgen ja. om tien uur in de kerk. Uh, kom op tijd, want het zou best wel eens druk kunnen worden. Het zou best wel druk kunnen zijn, ja. Zeker. Uh, jullie staan helemaal achterin? In het, uh... nee, wij staan niet in de absis, zoals dat heet. De ronding, hmm. de achterste ronding. Maar aan de zijkant van het altaar okay. worden wij opgesteld... waar okay. het Aagatenkoor uh, normaal ook altijd staat. Oké, okay, ja. is dus de, dezelfde plek. Dus dus dat, dat is stoeltjes genoeg. Ja. Uh, even kort... Volgende week, uh, uh, ik ga dat niet zeggen wat voor weer het wordt, want dat moet jij doen. Ja. Ja. Is de Moederdagbrunch? Ja, dat hebben we ook nog. Hoe loopt die? Uh, uh, matig. Dat is zachtjes uitgedrukt, maar dat was verleden jaar niet anders. En uh, uh, ja, de Zandwotters wachten toch even het weer af, natuurlijk. Het is een uh, open luchtgebeuren, uh, locatie Kerkplein, Kerkstraat, 40, 50 kramen. We hopen toch een 350, 400 lunchboxen te verkopen. En de eerste 100 hebben we nog niet gehaald, dus er moet nog wel wat gebeuren. En uh, ik heb net even naar het weer gekeken, omdat we daar toch over hadden. En mensen, maak je geen zorgen. Het is hartstikke droog, de zon schijnt en het wordt rondom. 120 graden, Korte zoals, de de voorspellingen, zoals de voorspellingen nu zijn. Uitgelezen weer om moeders te verwennen met de Moederdagbruns. Yes. Hey, die uh, moederdagbruns uh, uh, is vorig jaar verschoven. Nu neem ik aan dat je plan bent om echt op die dag te houden. Ja. Uh, je gaat naar het Kerkplein uh, en dan richting raad, Raadsplein, Kerkplein en misschien wel naar boven toe. Ja. Met, uh, met die kramen bedoel je, markkramen, wat Markkab... dat worden de tafels? <coughs> dat worden de tafels. Niet twee bladen, maar één blad, zodat okay. de mensen oh. allemaal onder de kaart zitten. En op een stoel en met een prachtige brunsbox, waarin ondernemers in het dorp de kans krijgen om via heb jij, een kaartje... Heb je veel animo van ondernemers? Er zijn er nu uh, 15 die hebben toegezegd en er zijn er nog 20 die in de planning zitten. Okay. Dus ik verwacht toch een 25, 30 uh, uh, ondernemers die op allerlei manieren... Nemen, ja. Dan vatten we hem even samen. Volgende week zondag... 11 uur stipt. 10 Wat kost het? 5 euro. En waar haal ik mijn kaartje? Bij Primera, bij de Bruna, bij de VVV en bij Casa Stromp. En als er nou toch antwoorden zijn die nog heel, heel, heel erg afwachtend zijn. Kunnen die zondagmorgen nog aanwippen bij je? Uh, we houden altijd rekening met een aantal mensen die alsnog uh, aanwippen. En dan kost de box geen 10 euro, maar ook gewoon uh, 5 euro. Maar liefst hebben jullie gewoon in de voorverkoop. Dus uh, mensen ja, gaan naar uh, de voor voorverkoopadressen en koop je kaartje. We gaan zondagochtend om 5 uur, uh, 6 uur beginnen met bakken van brood en croissants. Wat in het uh, lunchboekje zit. Ja, leuk. En het uh, goede doel is nu Winnecum. En dat is de leestafel belangrijk, de leestafel voor Nuinicum. En de ondernemers betalen daar hun bedrag aan mee. Peter, bedankt voor de uitleg voor morgen, de Doortje Missen. En veel plezier bij de moederdagbrunch. En we spreken elkaar zeker nog een keer. Bedankt voor de tijd. Goedemorgen.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 is Theo Hilbers. Goedemorgen. De man die het hele programma ondersteboven gooit. Erwin. Ja, mijn... Erwin, sorry. Ja, nou, ik zie, maar dat komt maar dat natuurlijk was, omdat ik te laat was. Ja, ja, ja. ja. <laughs> <laughs> en ik ga niet over die schande beginnen... over de zonsondergang. Nee nee, nee, nee, nee. Die was hartstikke mooi weer. Ja, ja. Ja. Um, Theo Hilbers, uh, jouw vader... is daar ook eens mee begonnen, want we gaan ja. het hebben over de vismaaltijd. Um, even wat rechtzetten. Over het bord... Ja. Het canvasdoek op het Radisplein. Ja, er is, een, uh, er is een foutje ingekomen. Dat, uh, daar staat uh, dat het uh, gaat plaatsvinden op 12 mei. En uh, 12 mei is de dag dat we beginnen met de verkoop van kaarten. Want hmm. het feest staat gepland op 12 juni. Ja. Vrijdag 12 juni. Ja. Oké. Okay. Uh, je haalt het zelf al aan. De voorverkoop is. Uh... 12 mei, ja. bij wie kan ik kaarten kopen? Bij de bekende adressen, dat is de VVV, dat is de Bruna en dat is het museum uh, in, op het Gassasplein. En okay. natuurlijk het Wapen. natuurlijk ook, wapen. Ja, okay. ja, ja. En wat gaat het kosten nu? Het is 13,50, dat is hetzelfde als vorig, als vorig jaar. jaar. Ja. En um, ja, het leuke is dat uh, dit jaar is een, uh, is het eerste Lustrum is. Ja. Dus uh, ja, daar heb ik een, een tijdje met, uh, met Jaap Kroon over zitten, zitten praten. Van nou, kunnen we nou wat leuks uh, gaan doen? Ja. Ja. Um, en dat is, dat is heel moeilijk, omdat het is een, een, een, een non-profit evenement is. Ja. Als er 30 tot 100 euro overblijft, dan uh, doen we een donatie aan de WURF. En dan, dan is dat het. Um, dus ik ben op zoek gegaan naar, uh, naar wat uh, mensen die me wilden helpen. En uh, mijn werkgever Farout die, uh, heeft gezegd van nou dan doen wij een aangerechtje. Oh leuk. En ik ben bij het circus ben ik uh, gaan aankloppen. En die uh, doneren ook wat geld zodat we wat extra's kunnen doen. En dat vind ik wel leuk. Omdat ik denk van nou een lustrum. Nee. Uh, wat, wat kun je leuks gaan doen. Um, en toen kwam Jaap met het idee van misschien leuk om wat mensen uit te nodigen. En toen heb ik gekozen voor de verkeersvrijwilligers. Ja. Oké. Okay. Ik, uh, ik kom niet bij, uh, bij alle evenementen in Zandvoort. Maar als ik ergens naartoe ga, dan zie je ze overal staan. Um, dan, dan, dan zie je ze op, op tochtige hoek in de regen... Ja. En dat, uh, ja, ik denk dat zonder die mensen een heel hoop een uh, zaken zet. toch wel, ja. uh, wel anders zullen lopen. Dus ik vind eigenlijk van, nou ja, als we dan mensen gaan uitnodigen, dan uh, vond ik dat Komen wel een zij, leuke groep. Uh, ja. Ja. Ja. Dus eigenlijk is dat een ja. tweede goede doel. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja. Um, ja, ik, ik moet er even schakelen, want je gaat die mensen uitnodigen. En je ja. kijk weer naar de grootte van het plein. Uh, uh, er is een maximum gesteld. Ja. Nou ja is, is dat nog steeds zo? Is dat ja. plus, die vrijwilligers of min Nee, nee vrijwilligers? Nee, nee, het is kijk, net als andere jaren 250 uh, personen en daar zitten de vrijwilligers in. ja Dan worden dus uh, wel dringen bij de Bruna, bij Wapenverantwoord bij het museum. Uh, kijk, de eerste 15 kaarten, die, uh, die zijn dus al weg, ja. Ja. ja. ja. En uh, deze mensen wachten niet tot het laatste moment tot het mooi weer wordt. Want dan vis je achter Achteren. het net ja. en je vangt bot. En je vangt bot. Ja, ja en ik, ik denk ook uh, wat het weer betreft. Uh, ja, het is nu de vijfde keer en we hebben het vier keer meegemaakt. Dat het uh, uh, ervoor en de na uh, echt slecht was. Maar op de een of andere manier... Uh, is, het, is het gewoon droog. Uh, hebben, we, hebben we goed weer. Ja, dat is uh, besteld. Dus uh, komt dat komt goed. wel goed. Komt goed. Ja. Um, het begint weer met de soep. Ja, de, de bekende begint, soep van, uh, van Piet. Ja, ook daar uh, is elk jaar... Uh, komt Jaap van... Joh, zullen we eens wat anders? Want je moet eens wat leuks doen. Dat kan het niet doen? Maar ja, ik denk... Um, als er iets uh, goed loopt... Dan moet je het niet veranderen. Nee, nee, en de mensen die, uh, die, die, komen, die, komen, die komen... Ook voor de soep komen ze terug. En, en dat hoor je gewoon uh, dat, continu. Dat hoor je ja. inderdaad. Ze komen niet alleen voor dat stuk vis. Nee, wat is nee, een nee, prachtig nee, stuk vis. Ja, is, Maar ja. ik hoor ook mensen van... Ik kom voor de soep. Piet. Ja, ja, ja. en, en dan zie ik echt zulke ja, dingen. Ja, dat zijn uh, aardige pannen die hij er heeft. En uh, nou, gelukkig dat ik dan tussendoor ook nog wel eens een klein beetje proef. Maar die soep die, uh, die sla ik zeker niet over. Die nee. maar, uh, ja, alleen moet je wachten tot die pan bijna leeg is. hè? Ja, ja, ja dan zitten er meestal. Ja. Ja. Dat is ook de truc van Jaap hoor. Ja, ja. Uh, is er muziek? Um, of wordt er gezongen? Nou, gezongen, nee. nee we gaan. Uh, we we gaan geen, uh, geen levende muziek doen. Uh, er komt wel muziek. Achtergrondmuziekje, uh, dat, uh, dat wordt wel geregeld. Ja. Dan zoek uh, uh, voor Piet. Kabeljauw, jou neem ik aan. Ja. En dan een aardacht. Is dat een verrassing? Of, uh... Ja, dat is, dat is een, een verrassing. <laughs> Oké, okay, dan, houden, dan houden we dat op. De ja, ja, ja. Uh, kaarten zijn uh, 13.50 te halen ja. bij uh, de bekende verkoperdessen. Uh, hoe laat kan men gaan zitten? Ja. Ik, ik kan mij nog herinneren dat er allemaal stoelen stonden. En dan kwam er een taxi aan om een uur vier. Ja. En de eerste tafel was bezet. Ja. Nou ja, kijk, weet je. We gaan uh, rond zes uur gaan we beginnen met uitserveren. En uh, om één uur staan de tafels en stoelen. En van mij is iedereen welkom om om half twee al uh, te gaan Zal zitten. Ga lekker zitten. Ja. Kijk, het, het, wordt, het wordt lekker weer, maar de, de, ja. er ja. loopt nog verder niemand. Nee, dus, nee. nee. nee kijk, het is, wel, het is wel raadzaam om een beetje op tijd te komen. Of om te zeggen van, nou weet je wat, we gaan toch met een man of zes. Uh, geef even een belletje, want dat, dat heb ik een paar jaar, jaar geleden. Ja, ik dan kan je wel weer een tafel ja. reserveren met ja. max zes ja. is één tafel, hè? Nee, nee, nee. Er gaan acht uh, tot tien okay. gaan er aan mm -hmm. één tafel. Maar uh, ja, goed, dan kom je met twaalf man en we twee tafels bij elkaar. Eh, dus dat, dat... Maar, maar daar is wel geboden dat als je met z'n zessen wil bij elkaar... Bel uh, ja, Erwin. Zeker, zeker. Telefoonnummer? Ja. 06-28-29-27-94. Ja, want je kan dat niet bestellen bij de verkoper, want dat moet nee. eens bij Erwin gebeuren. Ja, men moet zelf de kaarten gaan kopen... en dan even een belletje of een e-mailtje... en dan, uh, dan komt dat wel goed. Oké, okay. nou dan wachten wij het af. We ja. wachten het weer niet af, want ik moet even kijken. Nee. Als ik niks te doen heb, dan kom ik zeker uh, ja. vis ja. eten. Je hebt toch een agenda. En Jan ja, weet... die, die veranderen nog eens op, oh. op, op ja, vrijdagen als en als zaterdag. Je, als je dat nu alvast invult, dan, dan, dan, kan dan kun je tegen de volgende zeggen, nee, dat kan ik niet. Hij ja. staat in ieder geval hoog op de ja. lijst. Nee, nee, Erin, uh, bedankt alsnog voor even je komst. Je ja, je nou heel fijn dat ik toch nog even mocht komen. Tuurlijk. En uh, de mensen zullen kaarten Tuurlijk. moeten kopen, want ja. vol is vol deze ja, keer. absoluut. Oké, dankjewel. dankjewel. Dank je wel.